Vijf uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Forse meevaller voor kabinet. Groot paardenvleesonderzoek Europese Unie. En bijna duizend gewonden door meteorietinslag Oeral. De Schatkist heeft een forse meevaller. Dit jaar is de meevaller ruim 800 miljoen euro. En over de hele kabinetsperiode gaat het om zo'n 3 miljard. Dat maakte minister Dijsselbloem bekend. De meevaller heeft te maken met een garantieverlening door het kabinet aan de Nederlandse bank. Het kabinet verleent een garantie van 5,7 miljard euro. En daardoor stijgen de buffers van de bank zo dat hij meer winst kan uitkeren aan de staat. Dijsselbloem benadrukt dat de meevaller veel groter is dan de tegenvaller die het kabinet deze week incasseerde door het woonakkoord. Volgens hem telt de meevaller mee bij het terugdringen van het begrotingstekort. Beleggers kunnen niet van de staat eisen dat die hun risico's afdekt. Dat heeft de landsadvocaat betoogd voor de Raad van Staten. Ruim 700 beleggers hebben vandaag bij de Raad bezwaar gemaakt... tegen de nationalisatie van SNS Riaal en de onteigening van hun stukken. Volgens de landsadvocaat had minister Dijsselbloem... geen andere keuze dan onteigening. Spaarders haalden tot wel 123 miljoen euro per dag weg. Rond deze tijd, half februari, zou de kast dan leeg zijn geweest. SNS Riaal werd twee weken geleden genationaliseerd. In alle landen van de Europese Unie komen extra controles op paardenvlees. De komende maand worden steekproeven gehouden bij rundvleesproducten. Met behulp van DNA-tests moet duidelijk worden... of er op grote schaal fraude wordt gepleegd... en er paardenvlees wordt verkocht in plaats van rundvlees. In totaal zal bij meer dan 2000 rundvleesproducten worden bekeken... of er daadwerkelijk rundvlees in zit. Ook heeft de EU nieuwe steekproeven aangekondigd... bij bedrijven van handelaren in paardenvlees. Daarbij wordt gekeken of er geen verboden medicijnen in het vlees zitten die schade kunnen zijn voor mensen. Bij de explosie vanochtend van de meteoriet boven Rusland... zijn bijna duizend mensen gewond geraakt. Dat heeft de plaatselijke minister van Volksgezondheid gezegd. De meeste slachtoffers zijn getroffen door glasscherven van ruiten... die waren gesprongen als gevolg van de drukgolf van de explosie. De drukgolf was het hevigst in de stad Chalbinsk in de Oeral. De Russische Academie voor Wetenschappen zegt dat de meteoriet zo'n 10.000 kilo woog... Op een hoogte van tussen de 30 en 50 kilometer... is de meteoriet volgens de academie uiteengespat. De eerste brokstukken zijn inmiddels gevonden. De gevangene Dino Soerel, bekend van het Amsterdamse liquidatieproces... moet uit de extra beveiligde inrichting in Vught worden overgeplaatst... naar een minder strenge gevangenis. Dat is bepaald door een beroepscommissie. Soerel wilde al eerder weg uit Vught... en werd daarin door een rechter in het gelijk gesteld. Maar staatssecretaris Steven liet hem alleen maar overplaatsen naar een andere afdeling binnen dezelfde gevangenis.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 Daar bleek dat een hartkamer te weinig druk leverde... en dat er sprake was van hartritmestoornissen. De verwachting is dat Van Vollover vandaag nog naar huis mag. Op de A12 bij Arnhem is gisteravond een baby bij een ongeluk uit een auto geslingerd. De moeder van het kindje verloor door de gladheid de macht over het stuur... en botste tegen de vangrail. Het kindje van een vloog door een kapotte achteruit de weg op... waar de moeder het jongetje nog net voor een tegemoetkomende auto kon weghalen. De baby zat niet vast in de auto. Zijn oma had hem even uit het kinderzitje gehaald om een luier te verschonen. Het jongetje is er met wat schaafwonden van afgekomen. Wel wordt hij nog 24 uur ter observatie in het ziekenhuis gehouden. De Amerikaanse skier Ted Ligeti heeft tijdens het WK in het Oostenrijkse Schladming zijn derde gouden medaille gewonnen. Na winst op de Super G en de Supercombinatie was Ligeti nu de snelste op de reuzenslalom. Hij is daarmee de meest succesvolle skier van de afgelopen 44 jaar. In 1968 was Jean-Claude Killy nog beter. Hij won vier keer goud op het WK. Het weer vanavond en vannacht daalt de temperatuur in het binnenland tot dicht bij nul. Het kan plaatselijk glad worden. Morgen veel bewolking, blijft wel op de meeste plaatsen droog. Zondag meer zon, middagtemperatuur, dit weekend maximaal 6 graden. ANUB verkeersinformatie. De avondspits blijft binnen de perken. Er staat maar 40 kilometer file. De meeste file staan in het midden van het land. Een enkele file die springt eruit op de A28 van Utrecht naar Amersfoort... tussen Soesterberg en Leusden Zuid, 6 kilometer. En die op de A50 is vrij lang, van Arnhem naar Os... tussen Renkum en Knopendewijk, Ewijk 9 kilometer.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 Klinkt als een boekhoudtruc, maar het is een meevaller en dus is het kabinet blij. Bijzonder verhaal uit België, want het aantal vroeggeboren baby's is gedaald... na invoering van het rookverbod al daar. Maar eerst de meteoriet en andere vallende sterren. Een brok van bijna 50 meter scheert vanavond langs de aarde. Dat wil zeggen op zo'n 28.000 kilometer. Maar daarmee mist deze planetoïde de aarde op een haartje, zo zeggen de wetenschappers. In Rusland was het vandaag wel raak. Daar sloeg een meteoriet in. Bijna duizend mensen raakten gewond en duizenden ramen sneuvelden. Vincent Ike, astrofysicus aan de Universiteit van Leiden. Ja, goedemiddag meneer Ike. In Rusland zeggen ze dat het een meteoriet is. Um, ja. Gaat u daar ook vanuit? Is dat absoluut zeker? Ja, het is niet een militair object, het is geen nee, satelliet? Nee, is geen kwestie van. Nee, We zien op de amateurbeelden zien we een witte streep rook. Ja. Dan horen we een knal en vervolgens zien we ook een soort van schokgolf. Wat, wat ja. gebeurt er eigenlijk als zo'n brokstuk de dampkring binnenkomt? Uh, om te beginnen komt zo'n ding heel hoog binnen. Dus uh, de bovenste lagen van de atmosfeer... die beginnen ongeveer op 150 of 200 kilometer. En uh, zo'n ding heeft een hele hoge snelheid. Het hangt er een beetje vanaf welke richting die komt... maar iets tussen de 20 en de 60 kilometer per seconde. Uh, dat is zo ontzettend veel sneller... dan de geluidssnelheid in lucht. Dat Wat er meteen gebeurt is dat die bovenste luchtlagen... Uh, die gaan wrijving aan met dat ding. Daardoor gaat die gloeien. En dan uh, een schokgolf ontstaat er. Dus een, een soort van muur waar aan de ene kant uh, de luchtdruk laag is en aan de andere kant de luchtdruk, hoog, oh, die hoge luchtdruk wordt dus gemaakt door het object dat langskomt. Zo'n muur, zo'n schokgolf, die plant zich met hoge snelheid voort door de atmosfeer en het merendeel van de energie van zo'n ding wat de atmosfeer binnenkomt gaat in die schokgolf zitten. En die die komt op aarde terecht. Die kan tegen je ramen aankomen, tegen je dak, weet ik veel. En die kan daar schade aanrichten. Ja, Het is dus nog niet zozeer dat er een steentje of een onderdeel van uh, de meteoriet uh, terechtkomt... maar eigenlijk gewoon de luchtdruk. Ja, dat, ja, dat is zo. Um, een ding zelf, in dit geval is het hoogstwaarschijnlijk een, een steenmeteoriet geweest. Die wordt door dat gloeien en door die weerstand in de atmosfeer wordt die sterk verhit. Valt meestal in, in kleinere brokken uit elkaar. En die kleinere brokken, die verdampen ook, dus niet zozeer verbranden, maar wel verdampen wat er dan gebeurt. Dat dampspoor, dat die gesmolten rots, zeg maar, die verdampte rots, die zie je dan in de atmosfeer als een, als een pluim, zie je, als een streep, zie je die nog uh, hangen. Ja, dat zie je ook op die filmpjes inderdaad. Ja, dat kun je er heel goed op zien. Um, dat ding dat breekt dan in kleinere stukken en soms blijft er een stuk over. Wat dan toch nog op aarde terechtkomt. Dat is in Nederland een tiental of twintig jaar geleden gebeurd bij Glanerbrug in Twente. Er is zo'n ding door iemand zijn dak heen geslagen. En dat valt dan op de aarde. Maar de grootste schade in dit geval komt inderdaad van die schokgolf, van die supersonische knal. Maar er is ook een krater gevormd van ongeveer 6 meter. Nou, ik heb gehoord dat er een of andere visser was die zag dat er een brokstuk op het ijs terecht kwam. Maar ja, zes meter vergeleken bij een object wat iets tussen de 10 en de 20 ton heeft uh, gewogen. Dat is natuurlijk eigenlijk heel weinig. Als zo'n brokstuk uh, in zijn geheel het aardoppervlak zou raken. dan slaat dat een gat in de aarde van, van 400, 500 meter of zo. Ja, precies. Dan valt ze zo'n zes meter nog mee. Maar, ja. maar heeft dat verder gevolgen nog voor de aarde? Want ja, je denkt meteen terug van. oh jee, de tijd van de dinosaurussen. Uh, toen uh, is er ook een klap geweest. Ja, dat is waar. Dan moet u in het gaten houden dat die, uh, die kometenkop... die uh, in die tijd van de dinosaurussen dus uh, 65 miljoen jaar geleden insloeg... had waarschijnlijk de grootte van enkele kilometers. Misschien wel 7 of 8 kilometer. En dat is een compleet ander verhaal. Zo'n ding dat raakt in zijn geheel uh, het aardoppervlak, Want die atmosfeer heeft dat nauwelijks invloed. En dat is echt een hele andere koek. Uh, bovendien is het zo dat dan de inslag zelf eigenlijk... ja, dat geeft wel schade, maar dat is niet zo'n grote ramp. Wat wel een ramp is, is dat er zoveel rots en, en het materiaal in de atmosfeer terechtkomt, dat je een uh, complete verandering van het klimaat krijgt. Dus waarschijnlijk is het zo dat de dinosauriërs en allerlei andere diersoorten die zijn uitgestorven zijn omgekomen door een verandering van het klimaat. En maar, niet dat is nu, door die klap. maar dat is nu niet het geval? Nee, alles wat je hier nog aan ziet is dat rooksporen, dat, dat, dat smeltspoor in de atmosfeer en dat verwaait en dan is het eigenlijk wel een beetje klaar. Ja. Maar ja, voor die mensen die door die schokgolf hun ruiten hebben zien breken en, en gebroken glas in hun hoofd hebben gekregen, dat is natuurlijk helemaal niet leuk. Nee, het lijkt Behoorlijk schrikken. Maar nou, vanavond, dan hebben we nog iets uh, wat we voor de kiezer krijgen. Op 28.000 kilometer van ja. de aarde scheert een planetoïde uh, voorbij. Van bijna 50 meter. Ja. Uh, stort geloof ik, zegt iedereen, niet neer op de, op de aarde. Maar als, Zeker niet. als hij dat wel zou, uh, zou doen, dan hebben we het over heel andere gevolgen. Dan hebben we het over een heel ander verhaal. Um, dit ding komt op 28.000 kilometer, dus ruim twee maal de doorsnede van de aarde. Dus dat is vrij dichtbij. Hè? Dat is ongeveer, uh, wijze ongeveer de afstand tussen mensen die op straat wandelen. Dus dat is echt betrekkelijk dichtbij. Uh. Um, en als de dingen op aarde terecht zou komen, dan uh, is het waarschijnlijk dat een, een, een belangrijk gedeelte van die massa inderdaad zou inslaan. En uh, we moeten in de gaten houden dat uh, zo'n ding is dan in dit geval uh, ergens tussen de 10 en de 20 maal zo groot in afmeting als dat ding in Rusland. Maar de massa van zo'n ding gaat met het kubiek. En dus als iets honderd keer zo groot is, dan nee. is die een miljoen keer zo zwaar. Ja. Nou ja, een, een, een factorverschil uh, in dit geval zou tussen de, de, de 80.000 en de 150.000 keer erger geweest zijn. Nou ja, dat is toch wel heel uh, opmerkelijk klap. Ja, en we kunnen het vanavond zien hè, begrijp ik, want hij komt ook over Nederland. Bij nou achter. ja, ik denk niet dat het zichtbaar zal zijn. Nee? Zo'n zo nee, zo dingetje van, van 50 meter, dat is ongeveer zo groot als een, als een, een flink flatblok, zeg maar. Maar ja. Nou ja, dat kun je op die uh, enorme afstand niet zien, hoor. Nee. Nou, ik zei dat het, um, het eind-redacteur ging... van het NOS-journaal een kamer op de hemel wilde richten. Maar dat ging helemaal allemaal van proberen. niks. Je kunt het proberen. Het ding is natuurlijk betrekkelijk dichtbij. Um, en als het oppervlak uh, een, beetje, een beetje helder is... dan zou je nog uh, de weerspiegeling van de zon, de weerskaatsing van de zon kunnen zien. Uh, maar de kans daarop lijkt mij betrekkelijk... Uh, als je een zeer sterke telescoop hebt, zo is het ding tenslotte ook ontdekt. Uh, ja. Dan zou je het inderdaad kunnen waarnemen. Maar met een, een gewoon amateur kijkertje of met een <laughs> verrekijker hoef je het niet te proberen. Na de sterrenwacht. Meneer, ik dank u wel voor uw toelichting. Graag gedaan. Gaan wij weer het hebben over Aardse zaken, over Haagse zaken zelfs. De schatkist. De Schatkist heeft namelijk een forse meevaller. En die meevaller die heeft te maken met een garantieverlening... door het kabinet aan de Nederlandse Bank. Hoe zit het? Het kabinet geeft een garantie van 5,7 miljard euro. En daardoor stijgen de buffers van de bank... zodat hij meer winst kan uitkeren aan de staat. Ingewikkeld allemaal, maar het gevolg is, en dat is het belangrijkste... dat het komend jaar de meevaller ongeveer 800 miljoen euro zal zijn. Minister Dijsselbloem van Financiën legt het uit. Ja, dit jaar 800 miljoen, volgend jaar zelfs rond de 900 miljoen. De jaren daarna weer iets minder. In deze kabinetsperiode alles bij elkaar 3 miljard aan meevallen. Mag uh, dit meegeteld worden om um, het begrotingstekort te verkleinen? Ja, dat telt mee voor het uh, begrotingssaldo. Dus uh, de bekende min 3-discussie uh, helpt daar een stukje aan mee. Nou, dat lijkt me heel erg prettig, want er zijn nogal wat tegenvallers deze week ook weer. Bijvoorbeeld met het woningakkoord. Dus dat kan hiermee betaald worden? Uh, ja, dat klopt. Uh, overigens was het woningakkoord voor mij geen tegenvallen, maar grote meevaller. Want zoals u weet, het leidt ook tot een totaalbesparing richting de 2 miljard. Ja, richting de 2 miljard, maar dat is toch ongeveer 250 miljoen krijgt u minder binnen dan normaal. Dat klopt. Dus we stoppen er ook smeerolie in om de woningmarkt weer op gang te uh, uh, brengen. Dat is de 250 miljoen waar u het over heeft. Uh, en nu hebben we dan een forse uh, meevaller. en uh, zo blijven de begrotingscijfers in beweging. En we kijken op uh, nou, zeg maar begin maart uh, hoe de optelsom eruit ziet, wat de economische verwachtingen zijn. En dan kijken we hoe we staan in de begroting. Maar probleem opgelost voor dat woningtekort, uh, zou ik maar zeggen. Dat geld wat te weinig binnen gaat komen. Nou, die bedragen zijn niet één op één uh, met elkaar te verrekenen. Nee, er is nog zijn... veel meer binnen zelfs, hè? Er zijn uh, meevallers, er zijn tegenvallers. Deze meevaller is vele malen groter dan de tegenvaller, zoals u het noemt, in, in het woonakkoord. Uh, en de optelsom van dit alles maken we gewoon in maart En dan kijken we waar we staan. Dat lijkt me een opluchting voor het kabinet. Want dan kunt u nog meer deals sluiten met uh, oppositiepartijen die geld gaan kosten als u deze meevaller heeft. Um, Deal sluiten met oppositiepartijen staan wij zeer voor open en zij hopelijk ook. Ik hoop wel daar de financiële schade beperkt bij te houden... want uh, we zullen echt die begroting op orde moeten brengen. En wat mij betreft dat de gezamenlijke verantwoordelijkheid... en niet alleen van het kabinet, maar dus ook van de oppositiepartijen. Het was wel makkelijk onderhandelen, denk ik, hè, met de D66, ChristenUnie en de SGP... als u al wist dat u die 800 miljoen zou krijgen... En nogmaals, die bedragen zijn niet één op een met elkaar verknoopt. We hebben gewoon gekeken wat er nodig was om dit akkoord mogelijk te maken... en wat er nodig was om die woningmarkt weer in beweging te krijgen. Daarvoor hebben we die 250 miljoen beschikbaar gesteld. En ik denk dat dat een goede impuls is. Jeroen Dijsselbloem, de minister van Financiën... was dat in gesprek met onze verslaggever Marcel Bril. Gaan we naar Rotterdam. Del Potro won de eerste zet, Mark Brasser de tweede. Die won hij ook. Van uh, Jarko Nimine, de Fin, uh, 6-4. Uh, ja, een veel aantrekkelijker uh, tweede set dan de eerste. De eerste was toch wat eenzijdig. Uh, maar in de tweede set kwam uh, Jarko Nimine wat beter in zijn spel. Bood wat meer tegenstand, wat meer uh, rallies. Mooie rallies toch ook wel gezien. Maar het was uiteindelijk uh, Juan Martin del Potro, de nummer 2 van de plaatsingslijst, uh, die uh, de wedstrijd won. En dus is er een halve finale bekend. Die zal waarschijnlijk morgenmiddag gespeeld gaan worden. Uh, del Potro dus tegen de 21-jarige Bulgaar Grigor Dimitrov. En wat staat er vanavond nog op het programma? Vanavond, ja, de half acht wedstrijd. Hè? Dat is uh, Roger Federer. Die uh, zal ongetwijfeld bij de organisatie bedongen hebben... dat hij uit uh, een woensdag start uh, en, en dan uh, elke avond om half acht. Dus woensdag half acht, donderdag half acht, vandaag half acht. Morgenavond ongetwijfeld als hij wint, uh, dan uh, speelt hij ook. En uh, nou, goed, dan zondag eventueel de finale. Hij neemt het op tegen Julien Benneteau, Een lastige tegenstander. De uh, laatste keer won hij wel tijdens de Olympische Spelen. Was dat in twee sets vlak daarvoor op Wimbledon. Uh, verloor hij bijna van Benneteau. Dus uh, ja, het belooft wel een leuke wedstrijd te worden. En dan daarna nog hebben we Martin Clizan, die gisteren won van Igor Seisling. Hij speelt tegen de als vijfde geplaatste Fransman Gilles Simon. Maar goed, de hoofdek vanavond, zoals eigenlijk de hele week al... is Roger Federer om half acht hier in het Sportpaleis tegen Julia Beneteau. Dankjewel. Cybercriminelen hebben duizenden computers in Nederland aangevallen. Zijn uw wachtwoorden nu nog veilig? Daar ga ik zo over praten met de Consumentenbond. Bijna Zwaan is bij de ANWB voor de verkeersinformatie... de vrijdagavondspits. Ja, het begin van de voorjaarsvakantie voor veel mensen. De meeste fieden staan in het midden van het land... maar over het algemeen blijft de spits toch wel binnen de perken. Op de A12 richting Duitsland zien we nu wat extra drukte. Eerst bij de afrit Oosterbeek, 5 kilometer fieden. Verderop bij Duiven, 7. En de langste fieden die staat op de A50. Arnhem richting Oost, tussen Renkum en Knoopunt Ewijk 9 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het Bert van Sloten. De hoorzitting tegen Oscar Pistorius, de Zuid-Afrikaanse atleet, gaat volgende week dinsdag verder in Pretoria. Tot dan blijft de Blade Runner, zoals die wordt genoemd, vastzitten, dat zegt een woordvoerder van Justitie. De case is being postponed to Tuesday, to give the accused to meet with the defense so that they can prepare for their case on Tuesday for bail application. schoot gisterochtend zijn vriendin dood. En nu is hij aangeklaagd wegens moord met voorbedachte raden. Veel Zuid-Afrikanen kunnen het nauwelijks geloven. Ze zijn erg teleurgesteld in hun voormalige idool. He is niet capable of doing such a thing. If he did, I don't know what might be but ben zo so saddened really because he's my inspiration I'm extremely disappointed the way things happened. Hij yeah, he's somebody that we used to love so much. Um, we didn't think that he could do something like this which is very tragic and we as a country are kind of disappointed. Ellis van Gelder in Zuid-Afrika. Ellis en er is inmiddels ook een reactie uit het kamp van Pistorius. Ja, klopt, inderdaad. Vlak na de rechtszitting heeft de familie en het management van Pistorius een, een verklaring afgelegd. Een geschreven verklaring, want ze wilden niet met media praten. En, en daarin hebben ze ten eerste ja, gezegd dat hun gedachten uitgaan naar de familie en vrienden van het model Steenkamp dat vermoord is. In die verklaring ontkenden ze ook in, zoals ze zelf zeiden, in de sterkst mogelijke bewoordingen dat het een moord zou gaan. En ze spraken van een zeer trieste tragedie. Verder was ook nog in die verklaring dat ze de Cordoniaanses overbrachten van Pistorius aan de familie van, van Steenkamp. Maar hebben ze wel verklaard hoe het dan wel is gegaan? Nee, daar hebben ze nog eigenlijk heel weinig over bekend. Kijk, voor vandaag was dus de eerste zitting inderdaad. En daarin zou bepaald worden of Pistorius al dan niet op Borgkocht zou vrijkomen. Uiteindelijk is dat zelfs nog niet besloten... omdat de advocaten van Pistorius zeiden dat ze nog meer tijd nodig hadden... om de zaak voor te bereiden. En dan bedoel ik dus puur de zaak om de Borgtocht. Dus ja, er was geen reden voor beide partijen om verder in details te treden. Dus we hebben eigenlijk heel weinig weinig gehoord vandaag in die rechtszaal. Uh, wat wel heel erg opmerkelijk was, uh, dat de aanklager zegt te ze gaan beargumenteren dat het moord met voorbedachte raden was. En dat betekent ook dat er uh, een hele hoge straf geëist kan gaan ja, worden? Absoluut. Ja, absoluut. Nee, daar staat levenslang op. Dus uh, er kan inderdaad een hoge, hoge straf geëist worden. Hm. Weinig details nog steeds uh, bekend, maar desalniettemin. Het is de uh, talk of the town, ook in Zuid-Afrika. Hoe kijken de Zuid-Afrikanen nu tegen hem aan? Ja, dit, het is nog heel erg gevarieerd eigenlijk. Ja, gisterochtend toen bekend werd dat ze was doodgeschoten... werd in eerste instantie gezegd hier door lokale media... dat het om een ongeluk zou gaan. Dat hij haar had aangezien als een inbreker. Dus in eerste instantie ging er heel veel sympathie eigenlijk uit naar Pistorius. Ja, mensen willen ook niet echt geloven dat hun held van het voetstuk is gevallen. Ze willen eigenlijk niet geloven dat hij dit wellicht gedaan heeft. Want het moet natuurlijk nog bewezen worden. Vandaag is er al wel meer aandacht voor steen. Kamp voor het vermoorden model. Ja, om toch meer ook te laten zien wie zij was, en niet alleen op historieën te richten. Dus ja, dit is nog steeds een beetje gemixt. Sommige mensen zeggen van ja, hij kan het absoluut gewoon niet gedaan hebben. Dit is niet die sympathieke topatleet die wij kennen als publiek. Ja, en anderen zeggen van nou, er komen steeds zo meer, zoveel meer, nou ja, details. Veel speculatie ook, moet ik daarbij zeggen, naar buiten. Uh, ja, dat ze nu toch wel bang zijn dat hun held het uh, wel gedaan heeft. Nou, de eerste feiten komen dus volgende week als de zaak wordt hervat naar buiten. Dankjewel, Ellis. Ellis van Gelder was dat vanuit Zuid-Afrika. Gisteren werd bekend dat cybercriminelen in oktober een aanval hebben gedaan op computers in Nederland. Computerbestanden van energieproducenten, van ziekenhuizen, luchtvaartmaatschappijen en omroepen zijn daarmee in handen van die criminelen gekomen. Maar nu blijkt dat ook 12.000 computers van particulieren zijn gehackt. Babs van der Staak is van de Consumentenbond. Ja, mevrouw van der Staak, had dit in principe iedereen kunnen overkomen trouwens? Ja, dat had iedereen kunnen overkomen. Maar je kunt wel heel veel eraan doen om te zorgen dat je zo min mogelijk kwetsbaar bent. Uh, je kunt je computer vrij goed beveiligen. Dus je moet ervoor zorgen dat je zo min mogelijk kans op een lek hebt. Ja. Nou, er zijn allerlei manieren om daarvoor te zorgen. Ja, Je moet gewoon een goed virusprogramma erop hebben. Ja, dat is niet het enige. Zorg dat je een goede virusscanner hebt, maar zorg dat die ook steeds bijgewerkt is. Dat je de laatste update hebt. Zorg dat je een goede firewall hebt. Zorg dat je besturingssysteem uh, geüpdate is, maar ook alle programma's die bijvoorbeeld onder windows zijn geïnstalleerd. Uh, zorg dat je, be, dat je draadloze thuisnetwerk dat dat goed beveiligd is. Dat daar niet iedereen zomaar op kan. Wachtwoorden uh, regelmatig veranderen, dat soort dingen allemaal. Eigenlijk ja, de handige dat, tips waarvan iedereen precies, zegt dat moet je doen. Ja, en ook, ook he, als je mailtjes krijgt van onbekende personen uh, met linkjes erin. Ga daar niet zomaar uh, op klikken. Uh, nou ja, gewoon de gezond verstand dingen. Ja. Uh, maar dan nog, ja, dan, al doe je er alles aan, dan nog kan het natuurlijk gebeuren dat je computer gehackt ja, wordt. Want, wat moet je dan doen? Want stel je komt tot ontdekking, je hebt die test gedaan bij ons op de site van de NOS. Je komt tot ontdekking, oh jee, mijn computer, daar zijn ze op geweest. Wat moet je dan doen? Nou, wat je kan doen, is. Je kunt verwijderprogramma's kun je downloaden. Uh, op de sites van fabrikanten van antivirussoftware. Uh, als je uh, zo'n programma gebruikt, die scant je PC. en verwijdert de infectie. Uh, waar je dan wel even op moet letten, is dat je zo'n verwijderingsprogramma. dat je dat altijd wel uit een legitieme bron. van een bekende fabrikant downloadt. Want soms zie je bijvoorbeeld een banner van. Je, je PC is besmet. Download de oplossing. En dan krijg je gewoon alsnog uh, malware. Uh, op je computer geïnstalleerd. Dus dat dat is niet handig, maar wil je helemaal zeker weten dat alles van je computer af is, ja, dan is eigenlijk de enige veilige oplossing om je computer te formatteren en het besturingssysteem helemaal opnieuw te installeren. Maar dat is vrij ingewikkeld en ook heel veel werk. Ja, maar nou heb je ook overal uh, wachtwoorden voor nodig. Je zei al van die moet je regelmatig uh, vervangen, maar ik moet overal tegenwoordig een wachtwoord voor invullen en ik krijg elke keer het advies om een ander wachtwoord in te vullen. Ik wil niet zeggen dat ik er knettergek van word, maar um, is dat echt mo is dat echt nodig? Ja, dat is echt nodig, want op het moment, ja, hoe vervelend en lastig het ook is, maar er zijn ook allerlei trucs en uh, ezelsbruggetjes uh, voor. Er is zelfs speciale software uh, waarbij je, waar je dan één wachtwoord invult, um, die wordt dan helemaal uh, beveiligd opgeslagen. En dat programma dat gaat dan voor jou allerlei wachtwoorden bedenken en onthouden. Um, maar het is wel nodig om voor elke site een ander wachtwoord te hebben, want als op een gegeven moment, als jij dat toch voor verschillende sites doet, um, en dat valt in handen van criminelen, dan kunnen zij dus op al die sites kunnen zij dingen voor jou doen. Uh, bijvoorbeeld als ze een e-mailadres en een wachtwoord hebben... Uh, kunnen ze bijvoorbeeld uh, op jouw naam kunnen ze bestellingen doen via, via internet shoppen. Ze kunnen je helemaal leeghalen eigenlijk. Ze kunnen je helemaal leeghalen. En wat wij zeggen, van, nou, he, gebruik in plaats van een wachtwoord een wachtzin. Dat is altijd moeilijker te kraken. Uh, bedenk die zelf. Be bedenk niet iets bestaans. Dus zorg niet dat leentje leren, geen... lotje lopen langs enzovoorts. Niet zo'n nou soort... Ja. Geen... Nou ja, als dat heeft ja. geen enkele relatie met jou of de website waar je het op doet. En Dus als je dan zoiets bedenkt, een kinderliedje en je neemt overal de, de, bijvoorbeeld de eerste letter van ja. en je gooit daar nog wat uh, cijfers doorheen en wat leestekens, dan wordt het al veel uh, ingewikkelder om te kraken. En er zijn allerlei systeempjes voor en ezelsbruggetjes. Wij geven daar ook tips voor op onze website. Um, maar in ieder geval niet op elke site dezelfde en ja, ook niet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nee. of iets dergelijks, want dat is heel makkelijk te kraken. Er zijn allemaal programma's Precies. voor en uh, nou, dan ben je zo de Dan ben je nog verder van huis. We gaan naar de website van u. Mevrouw van der Staak, dank u wel voor uw verhaal. Graag gedaan. Gaan we nog eventjes naar België. Want het aantal vroegeboorten in Vlaanderen is flink gedaald... na de invoering van het rookverbod. Blijkt uit een omvangrijke studie van de Universiteit Hasselt... waarin alle Vlaamse geboorten van 2002 tot en met 2011 werden bekeken. Hoofdonderzoeker is professor Tim Navarot. Goedemiddag. Goedemiddag. En met hoeveel is dat aantal vroegeboorten eigenlijk gedaald? Dat is in, uh, met uh, 6% gedaald. Met 6%. Dat is een behoorlijke significante daling, zeggen we dan. Uh, ja, en ik denk uh, wat vooral uniek is aan onze studie... ...omdat het, ja, het is natuurlijk een, uh, zeg maar, observationeel... zijn observaties... Uh, ...en om, om toeval zoveel mogelijk uit te sluiten... ...is ja, uh, belangrijk zie je dat herhaald... ...en, en doordat het uh, in België het rookverbod stapsgewijs is ingevoerd... ...we hebben de eerste fase ingevoerd op het werk in 2006... ...vervolgens in uh, restaurants in 2007... ...en in 2010 in cafés uh, waar ook eten geserveerd werd... Uh, ja, zien we op al die punten uh, kort na die invoering en daling wat dus een, uh, ja, een, een, een, uh, de, de resultaten herhaalt en, en dat is yeah. belangrijk in, in dergelijk onderzoek. En... En hoe weet u zeker dat het de factor toeval is uitgesloten? Ja, oké. Okay, in dit soort onderzoek is, is dus toeval uh, nooit helemaal uit te sluiten. Dus zoals ik al zei, het, het uh, consistent gegeven tussen die verschillende fases uh, dat er is. En daarnaast hebben we uiteraard ook uh, gekeken is uh, toevallig op die momenten ook veranderingen in therapie. Uh, we hebben kunnen rekening houden met de leeftijd van de moeder, uh, met griepepidemies en, en dergelijke, om, om dat patroon zo goed mogelijk in kaart te brengen. En al die andere factoren um, konden dat niet verklaren. Nee, dus we moeten zeggen dat het op basis van het onderzoek zeer aannemelijk is. Op basis van dit onderzoek is het aannemelijk, ook vooral, uh, en dat is, uh, ik zeg het in, in dit uh, onderzoek is het uh, ja, herhaaldelijk aangetoond. Maar het blijft nat natuurlijk belangrijk dat dit ook in andere landen uh, verder wordt onderzocht. En um, er is ook recent een, een publicatie van uh, Schotse collega's en daar is het rookverbod op één moment helemaal ingevoerd. Dus in 2006 hebben ze daar zowel op het werk als in de cafés als in de restaurants tegelijkertijd een, een rookverbod ingevoerd. En zij zagen een Daling van 11 procent, ja, dus dat is een, een beetje vergelijkbaar. Sterker, zelfs nog een, een tikje sterker ja. daar. Um, is, en het is wel belangrijk dat het aantal vroege daalt. Uh, ja, uh, vroeggeboorte is een uh, gekende risicofactor voor uh, complicaties later in het leven. Kinderen die uh, prematuur geboren zijn, dus voor de 37 weken, uh, hebben uh, meer kans op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten uh, op volwassen leeftijd. Dit onderzoek Vlaanderen, u haalde al dat onderzoek aan in Schotland. Uh, is er eigenlijk ook onderzoek in, in, in Nederland of kunnen we dit vertalen ook naar Nederland? Ja, de gegevens uh, zullen, uh, uiteraard, uh, zijn relevant voor, voor andere landen en, en uh, dus ook buiten on onze grenzen. Um, en kunnen, ja, misschien zijn de percentages niet exact dezelfde. De rookgewoonten uh, tussen landen kunnen wat verschillen. Um, maar het is hoogstwaarschijnlijk dat deze, ja, als, je, als je ziet dat we een consistent verband hebben, zowel in, in Vlaanderen als in, in uh, Schotland, uh, zal dit ook voor, voor andere landen gelden. Ik ben benieuwd of uh, de resultaten er ook uitkomen als het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 Alleen het weekend of een mix Al vanaf 13.99 op volkskrant.nl. Heeft u wel echte groene stroom? Check alle groene stroomproducten op hier.nu. De Eredivisie is spannender dan ooit. Neem nu Eredivisie Live tijdens de Eredivisie Live actieweken en volg de ontknoping live op je tv, online of mobiel.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 En over de hele kabinetsperiode gaat het om zo'n 3 miljard, al dus minister Dijsselbloem. De meevaller heeft te maken met winstuitkeringen door de Nederlandse Bank aan de Staat. En die winst is geboekt met steunprogramma's in verband met de eurocrisis. Premier Rutte wil later dit jaar graag het Europese parlement toespreken. Hij wil dan vertellen hoe het kabinet de toekomst van Europa ziet. Premier Rutte benadrukt dat de eurozone moet worden versterkt... en dat Europa democratischer moet worden. Bijvoorbeeld door nationale parlementen beter bij Europese besluiten te betrekken. Het kabinet noemt de EU geen doel op zich... maar een middel voor veiligheid, recht en welvaart. In alle landen van de Europese Unie komen extra controles op paardenvlees. De komende maand worden steekproeven gehouden bij rundvleesproducten. Met behulp van DNA-tests moet duidelijk worden... of er op grote schaal fraude wordt gepleegd... en het paardenvlees wordt verkocht in plaats van rundvlees. Dat zijn de hoofdpunten. Het weer. Jullie benen Twee hoge drukgebieden gaan boven ons hoofd samensmelten. Eentje van boven Frankrijk en de andere komt van boven de Oostzee. En de komende dagen wordt ons weerbeeld dan ook bepaald... door het grote hoog dat zich dan gevormd heeft. En we gaan een aantal rustige dagen tegemoet. Met weinig wind en eerst nog veel bewolking, maar later zeker ook meer zon. Op dit moment is de lucht nog vrij vochtig en vandaag was dat vooral in het oosten goed te merken. Op veel plaatsen was het nevelig en soms zelfs ronduit mistig. En ook vannacht is er kans op mist en in het oosten kan er ook nog een spatje regen vallen. De minima liggen dicht bij het vriespunt en als het wat opklaart, dan kan er opnieuw gladheid optreden. Morgen start de dag bewolkt, maar in de middag volgt er wat meer zon. Er staat maar weinig wind uit het meest westelijke richting. En er kan s ochtends nog wat motregen vallen, vooral in het zuidoosten. Het wordt zo'n 5 tot 7, lokaal misschien wel 8 graden. Zondag is er wat meer zon dan op zaterdag. En in de middag ligt het kwik rond een graad of 6. Het blijft droog en dat geldt ook voor de dagen daarna. In de nieuwe week gaat de wind wel langzaam draaien, komt dan uit het meest noordelijke richting en daarmee gaan de temperaturen uiteindelijk weer omlaag. Overdag wordt het dan een graad of drie en s'nachts vriest het licht. ANB Verkeersinformatie. Start van de voorjaarsvakantie... voor veel mensen in het noorden en midden van het land. Het leidt allemaal niet tot grote drukte, maar wel tot files in het midden van het land. En de langste files daar staan op de A12 van Utrecht naar Arnhem. Eerst voor de afrit Oosterbeek 5 kilometer. Verderop richting Duitsland bij Duiven 7. En de A50 Arnhem richting Os die springt eruit tussen Renkum en Knopendewijk, e Ewijk 8 kilometer. Het Radio 1 Journaal straks alles over de inboedel... van de failliete voetbalclub uit Apeldoorn en AGO-VV. Maar nu meer omzet, meer winst, meer reizigers. Het lijkt wel alsof de economische malaise aan luchthaven Schiphol voorbij gaat. Luchthaven boekte vorig jaar bijna 200 miljoen euro winst. En voor dat geld heeft Schiphol al een bestemming. Er komt namelijk een grote verbouwing, want Schiphol heeft ruimtetekort. Vertrekhallen krijgen een extra verdieping en pieren worden onder genomen. De bijdrage is van Louis Dekker. Bij je wordt verzocht te melden bij luchthaveninrichtingen. London, Heathrow, Parijs, Charles de Gaulle en Frankfurt. Dat is het rijtje waarin Schiphol zich thuis voelt. Sterker nog, ze houden ervan om zichzelf Europa's favoriete luchthaven te noemen. Europe's preferred airport. En dat word je niet zomaar, daar moet je wel wat voor doen. Om Europe's preferred airport te blijven is het voor Amsterdam Airport Schiphol noodzakelijk om de wijze waarop passagiers in het non schengen deel van de luchthaven door de securitycontrole gaan aan te passen. Dit is het geluid van een filmpje waarin Schiphol uitlegt wat er de komende jaren gaat veranderen. Vooral de beveiliging gaat op de schop. De introductie van centrale security betekent een verbouwing van de terminal. De kantoren in vertrekal 2 zullen worden verplaatst in verband met de bouw van het nieuwe securityfilter. En ook vertrekal 3 wordt verbouwd. Schiphol is qua grootte de nummer 4 van Europa. Om dat te blijven moet er flink wat gebeuren. Want de luchthaven groeit uit zijn jas. Topman Jos Nijhuis. We gaan flink aan de gang. Hij gaat iets doen wat bijna geen bedrijf doet. Het gaat gewoon gebeuren. Investeren in crisistijd. Dat is ongeveer een miljoen euro per werkdag. En daarbovenop komt nu dat centrale security... Project en dat heeft een investering van 350 miljoen tot gevolg. En dat zal in 2015 klaar moeten zijn. Op de Pieren zal een extra verdieping worden aangelegd. De bouw heeft het nu moeilijk en wij denken dat het nu een juist moment is om te investeren. Maar veel belangrijker is dat waar we nu mee beginnen is pas over drie tot vijf jaar klaar. Als we nu niet beginnen en straks trekt die economie aan, hebben we echt een probleem. Doel van dit alles is de schaarse meters op Schiphol beter benutten. Want het klinkt leuk, ieder jaar een record aantal reizigers. Maar het is ook de grootste bedreiging voor Schiphol. De luchthaven kan de drukte af en toe niet aan. We groeien uit onze jas. We zullen ervoor zorgen dat we natuurlijk daar de reiziger zo weinig mogelijk van laten merken. Maar op bepaalde momenten van het jaar is op bepaalde plekken er echt sprake van knelpunten. En die knelpunten, dat is voor de reiziger de vertrekhal die ze gebruiken als ze Europees reizen. En we zien dat de drukte op de pieren in het intercontinentale vlak ook aan het toenemen is. En dat willen we dus oplossen door het invoeren van centrale security op de hele luchthaven. Dit omvangrijke project zal het reis- en verblijfcomfort van de passagiers vergroten. Het is een essentiële en noodzakelijke stap voor Amsterdam Airport Schiphol om Europe's preferred airport te zijn en te blijven. En hoe dat eruit ziet, kunt u later vandaag zien op nos.nl. En vanavond ook een mooi filmpje in het acht uur journaal. De reportage was van Louis Dekker. Met een défilé van oude dafjes begon vandaag een festival over Eindhoven. En dat nog wel in Amsterdam. Brabanders die nu in de hoofdstad wonen... vonden het de hoogste tijd om hun geboorteregio in het zonnetje te zetten. Want in Eindhoven is de CD geboren... en werd de enige Nederlandse auto gefabriceerd, om maar wat te noemen. Maar ook nu worden er nieuwe producten ge gemaakt en bedacht... en ook nog wereldwijd verkocht. De reportage is van Jeroen Wielaert. De wijk heet Strijp, Locatie van het kolossale voormalige fabriekencomplex van Philips. Al een kleine tien jaar komen er geen lampen en televisie meer vandaan. Maar wat ze er nog steeds doen, is dromen. Hans Robertus, directeur van de Dutch Design Week. Is dat het geheim? Is dat het wonder van Eindhoven? Dat dromen? Dromen, dat is wel een goede uitdrukking eigenlijk. Het gaat hier heel erg om conceptontwikkelingen, de experimenten aangaan, de verhalen bedenken. Dat staat wel heel erg voor Eindhoven als we het over design hebben. En dan waren er drie voormalige Brabanders die bedachten dat Eindhoven maar eens moest worden tentoongesteld in Amsterdam. Ook wonderlijk. Ja, ik vond het wonderlijk. Ik verwonder me meer over dit soort dingen. En ik bewonder wat daar uh, dan mee gebeurt. Uh, ja, ik, ik vind het aardig. Zij hebben een oorsprong uit deze, uit deze regio. En uh, zij dachten, god, daar zou eigenlijk wat meer aandacht voor moeten komen. Dat gaat overigens wat verder dan alleen design en innovatie. Maar ook, ook het toneel en het theater. En, en wat hier allemaal, allemaal gebeurd is. En ontstaan is, ja. We gaan eens op de strijp kijken bij een paar van die ontwerpers. Op strijp T is een voormalige hal het domein geworden van de verwezenlijking van de dromen van Kiki van Eijk en Joost van Blijswijk. We staan in een zijruimte, kijk naar een rood huisje, kijk ook naar merkwaardige pijpen, vergulde lampen, kappen zou ik zeggen, huisjes en huisraad, is dat de verwezenlijking van de droom? Uh, in ieder geval het maken daarvan en het, en het bedenken en het maken daarvan... dat is het wezenlijke van de droom. Um, ja, we maken heel erg persoonlijke meubels... en van alles wat met, met de huisraad te maken heeft. En het, uh, ja, we tonen een beetje een, een stuk van onze persoonlijkheid in die, in die meubels en lampen en uh, van alles. En het zijn dus interieurobjecten uh, die we maken... maar we maken ook uh, dingen voor de openbare ruimtes en bezig met architectuur... en werken dus ook veel in opdrachten mee. En Eindhoven is de basis... Eindhoven is de basis. Eindhoven is eigenlijk zo lelijk... dat het enige wat je kan doen is werken en er wat leuks van maken. En ik denk dat dat een van de redenen is waarom Eindhoven uh, heel actief is... en waarom het uh, je goed doet is. In strijp R staat de enorme hal van Piet Heijn Eek. En die maakt wonderen die de wereld overgaan. Hoe zou jij jouw droom en de verwezenlijking omschrijven in Eindhoven... Nou, ik heb ooit opgeschreven toen ik eindexamen deed... dat als je goed wil functioneren moet je je voelen als een vis in het water. Dus ik ben in plaats van allerlei doelen te gaan stellen... aan mijn eigen omgeving gaan timmeren, letterlijk. We hebben onze eerste hal gemaakt en die was een paar jaar later na nou, we begonnen klaar. Toen dacht ik, nou, dit is het wel, want dit was mijn doel. En nu is het wat groter en meer. Maar uiteindelijk is het niks anders dan die vissenkom waarin wij met z'n allen zwemmen. En waar we ja, doen waar we goed in zijn en leuk vinden. En vooral als een omgeving leuk is... Dan mag je ervan uitgaan dat mensen goed functioneren. En als mensen goed functioneren, dan heb je kans op een goed product en, en dus kans op succes. Eigenlijk is Eindhoven door, door Philips, DAF, uh, naar allerlei andere bedrijven enorm groot in productie geworden. Iedereen was in paniek toen Philips wegging. Tien jaar geleden zeiden ze nou Eindhoven is dood. En nu blijkt opeens dat er het produceren in Europa eigenlijk best mogelijk is, mits je met de tijd meegaat en vandaar ook die overmaat aan de hartstikke slimme mensen hier, die bedenken allemaal dingen waardoor, de, waardoor het wel lukt. Je ziet het hier overal op de strijd, de geest is er. Ja, ja. en, en het, het gekke is, het is niet de geest van strijd denk ik, het is echt de geest van de regio, van de mensen die hier zitten, die trekken naar zo'n gebied en dan kom je daar en dan zie je echt dat er gewoon mensen bezig zijn om hun dingen te maken, te doen, dromen te realiseren en dat is enorm leuk om te zien, Dat wordt ik toch groot van reportage was van Jeroen Wilaert Naar Den Haag dan. 700 partijen hebben zich vandaag gemeld bij de Raad van State daar in Den Haag. En dat deden ze allemaal om bezwaar te maken tegen de nationalisatie van de SNS. Volgens de klagers betalen zij de rekening van de nationalisatie. Hun schuldvorderingen op sns reaal zijn afgepakt... en op schadevergoeding hoeven ze niet te rekenen. De gedupeerden willen dat de redding wordt teruggedraaid of anders... Een schadevergoeding. En vanochtend vroeg spraken we al, uh, dat deed Lara... met uh, William Schonewille, een van de klagers. En hij is nu weer uh, aan de lijn. Hij zit daar op de Kneutendijk. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. U had vanochtend, zei u uh, in de uitzending, um, twijfels over een uh, eerlijk proces. Nou, u heeft een dag achter de rug. Uh, waren de twijfels terecht? Nou ja, de, de, ik denk dat de twijfels wel terecht zijn. Ze zijn ook niet weggenomen. Het belangrijkste twijfel was ook niet weg te nemen. Uh, gisteravond om half zes een stuk van 105 pagina's uh, zwaar juridisch inhoudelijk materiaal. Uh, en daar mochten we vanmorgen op reageren. Ja, dat gaat natuurlijk met horten en stoten. Want dat is wel wat korte voorbereiding. Zeker als je bedenkt dat er ook in de loop van de dag ervoor... Uh, twee dikke geheime rapporten uh, voor een deel te zwart gemaakt op tafel kwamen. En ook daarop gereageerd moest worden. Dus dat is allemaal niet zo makkelijk. Nee, maar kreeg u wel voldoende tijd en, uh, en ruimte om uw zegje te doen? Nou ja, er was ons een spreektijd toebedeeld van een half uur per persoon. En dat ja. was de langste spreektijd. Er waren een heel aantal advocaten die hadden een kwartier gekregen... en ook een aantal andere vijf minuten. En dat is eigenlijk gewoon te kort om een overview te geven van de hele zaak. Dus er zijn tussen een aantal advocaten afspraken gemaakt... en dan kom je een heel eind. Maar echt ideaal is het niet. Nee, en mocht u alleen maar die tijd gebruiken om uit te leggen? Of werden er ook door de raadsheren van de Raad van State vragen aan u gesteld? Nee, de, de, de raad had uh, de, de dag zo ingedeeld dat ze eigenlijk in de ochtend vooral uh, de partijen aan het woord lieten. Vanmiddag is uh, in eerste instantie zijn er nog een aantal uh, gedupeerden aan het woord gekomen. Gewoon persoonlijk gedupeerden. En daarna de landsadvocaat. En inmiddels is de raad een aantal vragen aan het stellen. En dat doen ze op dit moment. Dus ik ben op dit moment even uit de zaal. Ja. En het verhaal van de landsadvocaat, was u daar een beetje van uh, onder de indruk? Want dat is tenslotte de verdediging van uh, zeg maar minister Dijsselbloem. Ja, daar zitten niet heel veel verrassingen in. Uh, hij heeft natuurlijk een besluit genomen op 1 februari... waarin al een hele grote onderbouwing zit van datgene wat hij vindt. Uh, het verweerschrift van gisteravond, die 105 pagina's waar ik het over had... Uh, dat was eigenlijk meer van hetzelfde en ook nu vanmiddag uh, niet heel veel verrassingen. Anders dan wel de verrassing wat mij betreft dat de minister tijdens de zitting toegaf... dat er helemaal geen kapitaal nog in SNS uh, was gegaan. En dat was wel even een verrassing omdat dat boven tafel kwam op vragen over staatssteun vanuit de Raad. Ja, waarvan u had gedacht van dat er wel al kapitaal naartoe was gegaan? Nou ja, kijk, een van de uitgangspunten om te mogen nationaliseren is dat er onmiddellijke en urgente noodzaak is om in te grijpen. Eh, en als je 15 dagen na de nationalisatie vervolgens eh, gaat toegeven dat er helemaal nog geen euro in de bank is terechtgekomen anders dan het onteigenen van de aandelen en achtergestelde obligaties... dan roept dat op zijn zachtst gezegd vragen op. Ja. Heeft u nog meer eh, zaken gehoord waarvan u vandaag dacht... Hey, dat zijn eigenlijk wel hele goede argumenten? Had ik nog niet aan gedacht? Nee, ik heb niet hele overtuigende argumenten gehoord. Het zal natuurlijk heel lastig zijn sowieso om eh, hoe dat, de onteigening terug te draaien... zeker wat betreft de aandeelhouders. Dat zei ik vanmorgen ook al. Eh, ten aanzien van de eh, achtergestelde obligatiehouders... zitten daar gewoon veel meer argumenten in... Uh, en op dat punt uh, is er wel veel meer gedebatteerd. Onder andere ook over dat waarderingsrapport waar we vanmorgen ook even over ja. spraken. Uh, en dat is een hele technische discussie. Uh, en dat, uh, dat, dat biedt niet heel veel openingen, laat ik het zo zeggen. Nee. Maar bent u optimistischer dan vanochtend? Ja, kijk, naarmate je langer in uh, een zaak zit... dan word je langzaamaan wat optimistischer... omdat je je zo aan het ingraven bent in je eigen positie. Uh, dat je als advocaat gewend bent om terug te denken... van hoe schat ik oorspronkelijk de risico's van de zaak in... Uh, en nou, ik zit al zo lang in dit vak en uh, ben zo ervaren in dit soort zittingen... dat ik weet dat ik me daardoor niet moet laten verleiden. Net zo min als dat ik me moet laten verleiden... om in het verhaal van de advocaat van de wederpartij te geloven. Want iedere advocaat is in staat om je te laten geloven dat hij gelijk heeft. Ja, en dat is ook het beroep van uh, advocaat. En bovendien, het is een compleet nieuw terrein, hè? want eigenlijk is er geen jurisprudentie. Volstekt. Ja. Zeker. Over anderhalve Zeker. week dan uh, weten we waar we naartoe zijn, begrijp ik. Ja 25, eh, althans, ja, 25 februari doet de raad uitspraak, heeft ze vandaag ook weer aangekondigd. Ik hoop elkaar dan weer te treffen. Meneer Schoonenwereld, dank u wel voor het gesprek. Uitstekend graag gedaan. Het is een nieuwe stap in de zaak van het paardenvlees. Het Openbaar Ministerie begint namelijk een onderzoek... naar het verkeerd labelen van maaltijden. En dan heeft bovendien een inval gedaan bij een Brabantse vleesverwerker. We proberen het Openbaar Ministerie aan de lijn te krijgen... voor de laatste details. Bij de ANWB zit Wijnand Zwaan met een rustige avondspit. Ja, zo kan je het wel typeren, Bert. Aan het gegeven dat de meeste files in het midden van het land staan... daar verandert niet zoveel. Vooral op de A12 en de A50 is het wel vrij druk. Eén file is veranderd, is er gekomen. We komen op de A28 van Groningen naar Hogeveen. Er staat voor Hogeveen 4 kilometer stil. En dat komt door een ongeluk. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. En dan gaan we nu luisteren naar Passenger. U kent ze misschien nog wel van Letter Go. Dit is die andere, Hols.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 We komen naar Pinkpop, later uh, dit jaar. De Britse singer-songwriter Mike Rosenberg en Andrew Phillips-Passenger. En dit was dus de nieuwe single Holes. Voetbalshirts, koffieapparaten, maar ook een hele tribune. Het is allemaal te koop bij de voetbalvereniging AGO-VV in Apeldoorn. De algemene geheel onthoudersvereniging. De eerste divisieclub ging vorige maand failliet en wordt uh, nu geveild. De hele inboedel van de club is te koop. Vanmiddag was de kijkdag en Josephine Trehi die was erbij. Twee heren staan naar wat massagetafels te kijken. Goedemiddag. Heeft u een massagetafel nodig? Nee, ik heb niks nodig, dank u wel. Komt u gewoon even kijken? Ja, even kijken wat er te koop staat. Hè? Grappig hè? hè, van die oude massagetafels. Ja, ik weet niet of het grappig is. Nee? Nee. Bent u supporter? Ja, supporter. Supporter van de blauwe. Het is wel jammer dat het zo gebeurt. Ja. Maar hoe is het om hier rond te lopen nu? Nou, een beetje triest hè. Een beetje een begrafenis. Lijkt mij. Heeft u iets gezien wat u wil kopen? Nee. Nee, ik kom ook niets kopen. Ik kom ook alleen maar kijken. Is niet leuk om een aandenken te hebben? Nee, nee, zeker niet. Nee. Dus, nou. uh, ik kijk verder. ja. Goedemiddag. Is het wat? We kijken even rond hè. Kijken wat er voor onze gading bij is. Heeft u koffieapparaat nodig? Ja, nou, het ziet er leuk uit. Ik kan het altijd gebruiken. En hij doet het zie ik? Hij doet het ook. Ik heb een uh, cappuccino voor je gezet. Als je cappuccino wil, Bent u uh, supporter van Agrio VV? Nee, nee, absoluut niet. Wij komen zelfs uh, 140 kilometer hier vandaan, om even te kijken. En waar heeft u spullen voor nodig voor uzelf? Of? Voetbalvereniging ook. Nee. Welke club bent u van? Dat is Zuidland. Dat is onder uh, Rotterdam, bij spijkenissen. En dacht, nou, misschien is er wel wat voor ons bij. De ene dood, is de ander brood. Nou. Ja, kan je zeggen. Zijn, ja. Dit is van de amateurs. Die kasten zijn van ons. Die ballen zijn waarschijnlijk ook van ons. Want er zit geen sticker op. Ab Bolsenbroek, de grensrechter nu nog steeds voor de amateurs. We lopen langs allemaal kasten met ballen en uh, trainingspakken. Die worden niet verkocht? Nee, er staan geen stickers op. God is dank niet, nee. Overal waar een sticker op zit, kun je hier zien. Er zitten stickers op. Nu staan we bij de wasmachines. Ja, dat klopt. En uh, ja, dat doet er dus heel veel pijn. Want deze wasmachines worden ook door de amateurs gebruikt. En ik had als lid... Heb ik ook onderling met de leiders afgesproken dat ik even zou gaan kijken of dat nog wel blijft staan. Als ik hier zo opkijk, in de brochure staan er gewoon stickers op. Dus die worden ook, dan hebben we geen wasmachine meer. Morgen moeten we spelen? Morgen moeten we spelen tegen BSV. moet het toch ook raar zijn, hè? Dat het nu is vandaag zo'n kijkdag hier en morgen ja. weer spelen? Ah, ja, inderdaad. Dat is ook uh, dat is heel, heel vreemd. Ja, en dat is uh, ja, emotioneel uh, heb ik daar wel problemen mee. Eigenlijk uh, wil ik dat niet. Ziet ze de Vries, is ze de oud-speler van AGO-VV. En altijd betrokken gebleven bij de club. Het is, het is erg triest dat je dit moet zien dat de vereniging voor de helft gehalveerd misschien wordt. Daar hoop ik van gans hadden dat ze de amateurs kunnen redden. Want ook die horen dus bij de vereniging natuurlijk. Hè. Maar gaat u ondanks die triestheid dan iets kopen hier? Nee, ik kom in, <laughs> Alsjeblieft niet. Nee, nee, nee. Laat ik de leuke dingen maar bewaren in, in mezelf, in mijn eigen archief. Dat lijkt me wel het verstandigste, maar hier koop ik dus niets van, nee. nee ik dat... had wel gehoord dat u uw al had meegenomen toen ja, we het nieuws heb bekend... dat was mij eigenlijk. Die, die stond aan die bar daar. Die bar daar, en dat was de enige kruk die er stond met mijn naam achterop. Ziet ze stond erop. Dus die heb ik een week van tevoren heb ik die al meegenomen. Nu kunt u die hele bar kopen. Ja, maar ik heb geen behoefte aan een bar. Ik zit er vaak genoeg aan een bar. Dus, maar ik wil deze niet kopen, want ik, uh, dan moet ik er nog steeds aan denken ook. Dus dat, dat laat ik dat maar niet doen. Als we dan even naar buiten lopen, naar het veld... Ik heb hier tien jaar staan in dus middenvoorbereiding. Ik ben van 54 of 64. Dat was de eerste jaren van de betaalde voetbal. Ja, toen zat, toen zat het elke veertien elke dagen zat het hier uh, tussen de zeven en duizend toeschouwers. Is dus zelfs een tribune nou u vernoemd, hè? Ja, dat is, uh, daar zat staat, de daar staat tribune niet naar vernoemd. Dus ja, maar dan is het nog een aandenking van me dat ik dus hier uh, jarenlang heb gespeeld. En maar is die de te koop op de... de tribune? Ja, die tribune gaat er ook af. Ik heb ook niet in de prijzen gekeken, ik heb ook niet, haast niet gekeken wat er te koop is. Ik vind het alleen maar triest dat ik hier dus even sta. Dus, uh... Ja, het is, het is erg jammer. Ja, dat kan via het internet worden geboden. En volgende week donderdag dan sluit de veiling. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Is Martijn Nijhuis. De topman van de NS Bert Meerstad wijst in NRC Handelsblad de kritiek op zijn organisatie van de hand. Reizigersorganisaties die klagen over de overvolle treinen in de winter, zitten volgens hem een beetje te piepen. Er wordt ook geklaagd over de inefficiënte dienstregeling van de Nederlandse spoorwegen. Daardoor verspreidt een lokaal probleem zich als een olievlek over het land. Zo is het idee. Topman van de NS noemt dat een onbenullige analyse, want er staan volgens hem altijd reserveconducteurs en reservemachinisten klaar. Ja, de problemen komen vooral door de infrastructuur, zegt hij. Pro-Real dus. Met de kritiek valt het best wel mee. Drie kwart van de reizigers geeft de NS volgens hem een zeven of hoger. Omroep Brabant komt met nieuws over twee Tilburgers die groot succes hebben in Egypte. Ze vonden op internet electro shabish muziek. Dat is een mix van rap, electro en Arabische volksmuziek. Ja, het is een politiek geladen muziek die wordt gebruikt bij protesten in Egypte, zoals op het Tagirplein. De twee Brabanders vonden het zulke mooie muziek... dat ze verschillende van die nummers zelf hebben gemixt... tot een trek van een half uurtje. Het is de muziek die in Egypte in de ghetto's ontstaat. Dus de muziek die gaat over de revolutie daar... die gaat over waar de jongeren zich daarmee bezighouden. Die wordt door uh, media in Egypte... er wordt daar geen aandacht aan geschonken. Nu komt die muziek dus via een omweg toch in Egypte terecht. Want de Egyptenaren zelf die hebben niet de kennis of de apparatuur... om muziek te kunnen mixen. Via Tilburg zijn wij Egyptische muziek in Egypte bekender aan te maken. Dus dat is een beetje zand naar de woestijn dragen. Maar wel hartstikke leuk om te doen. Nou, de Tilburgse DJ's zijn al uitgenodigd voor een festival in Cairo. Nou, bent u natuurlijk benieuwd of hun mix echt zo goed is? Oordeelt u zelf. Cairo Liberation, Ook premier Rutte moet een Europa-speech houden in het Europese parlement... waarin hij de visie van Nederland op de Europese Unie uitlegt. Net zoals de Franse president Hollande dat eerder deed. Zijn minister Timmermans van Buitenlandse Zaken gisteren bij BNN Nieuwsradio. Ik heb goed nieuws. Het zei Timmermans vandaag bij die Nou, Hij zegt net toevallig in, in het uh, afscheid nemen van... natuurlijk ga ik op een gegeven moment in het Europese parlement... een verhaal over Europa houden. Dus dat uh, vond ik uh, leuk om van hem te horen. We hebben het niet over tijd gehad, maar op, op een gegeven moment zijn. Dus, uh, dat kan dus ook pas zijn als Nederland het voorzitterschap heeft. Uh, zou kunnen, maar ik verwacht dat het eerder is. Je zou denken dat paardenliefhebbers gruwelen van het nieuws over paardenvlees. Toch is er op de websites van de meeste paardenmagazines niets over te lezen. Een van de recentste paardenberichten is te vinden bij De Hoefslag. Die meldt dat de meeste Britse vrouwen op Valentijnsdag... liever bij hun paard zijn dan bij hun partner. De eigenaar van Steakhouse Piet de Leeuw in Amsterdam heeft het eindelijk opgebiecht. Hij verkoopt stiekem paardenbiefstukken. Eerst ontkende hij alles nog in het parool. En nu zegt hij in de krant, het is paard. Al 63 jaar. Want, vindt hij, paardenvlees is veel lekkerder. Toen ik eh, toch eens experimenteerde met ossenhaas, toen begonnen de klanten te klagen. Het personeel heeft een geheimhoudingsplicht, want, zegt de eigenaar... paardenvlees is toch een gevoelig onderwerp, snap je. Ik denk dat dat komt doordat het... Ja, vlees van een paard is, maar ook in Duitsland is de rel rond paardenvlees een veelbesproken onderwerp. Ons eigen Duitsland-correspondent, Wouter Meijer, die twitterde zijn favoriete krantenkop. Die is nog leuker als u dit liedje kent. Nou, komt-ie. Volgens onze correspondent is de beste Duitse krantenkop... Schandaal am kulregal. Dus schandaal rond het koelvak cool in de supermarkt. TV-zender ProSieben kwam met een fijn staaltje Duitse humor. Die twitterde namelijk het volgende mopje: Waarom praat je met die lasagne? Nou, uh, omdat ik paardenfluisteraar ben. Goed, start de lachband, zeggen ze dan bij mij thuis. Dankjewel, Martijn. Ja, het mediaoverzicht, hij stelde het ook voor ons samen. Wat gaan we straks uh, nog verder doen? Nou, premier Rutte, het ging er net al eventjes over. Die kijkt uh, terug op de afgelopen week. Toch wel een bijzondere week, want er werd een bijzonder akkoord gesloten met de oppositie. We horen ook Steve McLaren, dat is de trainer van FC Twente. Die heeft het moeilijk en dan wordt zo'n wedstrijd tegen hekkensluiter Willem II ook opeens een cruciaal duel. Niet zozeer voor de positie van FC Twente op de ranglijst, maar wel voor de positie van de trainer bij de tukkers. Verder is er een nieuwe baas in het Vaticaan. Nee, niet de paus, maar wel een nieuwe baas van het Vaticaan, de bank. En we hebben het natuurlijk over de meteoriet. We gaan bellen met een ooggetuige. Wat is er toch allemaal gebeurd daar in die Russische stad? En wat is er aan de hand met de schaatsbaan? Kan je er nog schaatsen? Blijf luisteren, krijgt u antwoord op alle vragen.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 Lieve heersbeestje moet. Toneren moet. Giro 1107 moet. moet.nl moet. Dus verbeter je eigen leefomgeving. moet.nl. Dit is Radio 1.